Drie uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De gevreesde Zwarte Maandag op de effectenbeurs is tot nu toe uitgebleven. In Tokio staat de Nikkei-index na een uurhandel op een verlies van een procent. En ook op andere beurzen in het Verre Oosten zijn de verliezen beperkt. Wel is de stemming nerveus. Gevreesd wordt voor een bloedbad na de verlaging van de Amerikaanse kredietwaardigheid. Zaterdag oordeelde kredietbureau Standard Poor's voor het eerst in de geschiedenis dat de Verenigde Staten niet langer de AAA-status waard zijn...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 Het weer, toenemende bewolking en kans op buien. Overdag in het hele land regen en kans op onweer. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Met Martijn Genius.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 En vanaf september iedere vrijdag op Radio 5. In het programma staan bijzondere verhalen van gewone mensen centraal. Bijvoorbeeld deze, een brandend voorgevoel. Daarbij begint het verhaal van Nicky T. Althans, dat denkt ze dat het daarmee begint. Maar al snel komt ze erachter dat haar verhaal al veel en veel eerder begint. In 1600. Een verhaal, zo concludeert de anders zo nuchtere Nicky tot haar grote schrik uit een vorig leven. Nooit eerder durfde Nikki dit verhaal te delen... uit angst voor gek te worden versleten. Tot ze haar vriendje leerde kennen over eigenlijk haar aanstaande schoonmoeder. Het begon eigenlijk allemaal heel veel jaren geleden. Mijn zus is negen jaar ouder bijna dan ik. Dus ik was tien toen zij het huis uit ging, denk ik, net... Zij ging in Utrecht wonen, dus nou ja, dan ga je als klein zusje daar op bezoek. En altijd als ik daar kwam, het station uitkwam en op Vredeburg kwam, bekroop me een soort uh, angstaanjagend gevoel. Ik kan het niet zo goed uitleggen, maar ik werd echt fysiek altijd niet lekker daar. Echt een beetje paniekerig. Hyperventilatieachtig, zo voelt het eigenlijk meer. Dus ik kreeg buikpijn, ik had het gevoel, ik moet hier weg, dit is helemaal geen goede plek. En dat had ik altijd op Vredeburg. Het is vooral het plein, maar ik heb het sowieso wel in Utrecht, hoor. <laughs> ja. En mijn moeder die probeerde dat vroeger nog te verantwoorden. Van, ja, maar je vindt het gewoon heel vervelend dat je zus zo snel het huis uit is gegaan. Dus daardoor vind je het gewoon een stomme plek. Maar dat was het helemaal niet. Want ik vond het hartstikke leuk om bij mijn zus te logeren. Nou, mijn familie die merkte dat ook op, dat ik het graag weg wilde daar. Dus ik zei, ik ben hier in een vorig leven ben ik hier vermoord. Ik ben hier op de brandstapel gegooid, ik weet het zeker. Dit is zo'n rare plek voor mij. Nou ja... Ik stond daar helemaal niet voor open, was daar nooit meer bezig geweest. Dus het was een beetje een rare uitspraak van mij, tien jaar oud, midden in Utrecht. Ja, ik ben hier vermoord. Ja. <laughs> maar het was gewoon ook zo'n beeld wat bij me opkwam. Ik zag meteen een soort brandstapel op dat plein en ik dacht van, nou, hier is iets heel onrechtvaardigs gebeurd of zo. Dat mensen dachten dat ik iets was wat ik niet was. Een soort publiek of zo, wat er omheen stond. En dan vuur en een, en een, en een brandstapel. En... Maar vooral dat onrechtvaardige gevoel krijg ik altijd op dat plein. Dus ik zag daar wel meteen iets bij van nou, ik werd veroordeeld voor iets wat ik helemaal niet was of zo. Ook een beetje uit angst of zo, hield ik het maar gewoon bij van oh ja, ik ben uh, op de brandstapel gegooid en uh, nou, het, het is allemaal, was allemaal niet leuk. Ik had het niet geloofd als iemand anders mij dat had verteld. Nee, dus dat deed ik dan maar niet. Maar mijn ouders heb ik dat wel verteld. En dat werd dan inderdaad altijd zo'n uh, zo grapje. Als we in Utrecht kwamen, oh, pas op uh, als op, als ze op heksenjacht zijn, dan uh, moet je je verstoppen. Uh, dat was wel een, uh, een leuk grapje. Maar ik dacht wel altijd van, ja, lach maar. Maar ik denk wel dat het echt waar is, wat ik zeg. Maar ja, ik ben wel iemand die heel erg van bewijzen houdt. Dus zolang er geen bewijs is, dan, uh, dan geloof ik het eigenlijk toch nog niet helemaal. Heeft een flow een hart. Ik weet het niet. Ik denk het wel, maar zolang ik het niet zelf heb gezien, dan twijfel ik eraan. Ik ben echt helemaal niet zo uh, hocus pocus. Die Shars en uh, Derek Ogilvie-types... Dat geloof ik denk ik pas als ze bij mij zoiets ontdekken... waarvan ik zelf kan zeggen, ja, dat kan je echt niet weten. Dat, dat zal wel waar zijn. Maar tot die tijd van oplichters, totdat ik mijn vriend leerde kennen, toen viel ineens alles op zijn plek. Nu kampte ik al mijn hele leven met heel, heel erg eczeem. Um, dus ik had het op mijn handen en op mijn onderarmen in die tijd heel erg. Van mijn vingertoppen tot mijn ellebogen eigenlijk. Een rode, droge plekken die gewoon vreselijk jeukten Dus dat is ook een hel. En um, daar maak je het alleen maar erger mee. Dus hoe meer je krapt, hoe erger het wordt. En het zat gewoon... Nou, het was wel heel gek, want het was precies afgebakend. Ja, mijn handen helemaal en dan tot en met mijn ellebogen. Dus de binnenkant van mijn ellebogen nog. En daar hield het ook gewoon op. Dus mijn schoonmoeder die had gezegd van nou, ik kan gaan proberen om dat eczeem uh, weg te krijgen door je energetische velden. En die hebben ook allemaal nummers. F11 of nou het heet iets. Dat kan ik schoonmaken en dan uh, kunnen we kijken of het daar aan ligt. Zie je nou, mijn hoed eraf als het klopt. Dit <lacht> net binnen in die familie. Weet je wel, het, je wil ook niet meteen je twijfels trekken over de duistere praktijken van je schoonmoeder. Dus je gaat daar in mee en je, nou uh, doe maar graag, ja lijkt me hartstikke leuk. Terwijl ik eigenlijk dacht, ja dat kan het niet waar zijn. Nee. Waar zitten die energetische velden, hoe ziet, ziet dat eruit als een voetbalveld, of hoe, hoe moet dat gemaaid worden? Hoe maken we dat schoon? Heeft ze daar middelen voor? Ik weet het niet. Maar mijn vriend zei, ga nou maar gewoon en uh, doe maar gewoon uh, mee. En dan, uh, en dan daarna gaan we wat leuks doen. <laughs> dus we waren daar aan het logeren bij hun. En uh, zij heeft een behandelkamer, dus daar ging ik dan naar binnen. En dan wordt het al heel officieel, hè? dan moet je in zo'n stoel. En dan gaat die mevrouw dan naar jouw energetische velden kijken. Dus dat heeft ze gedaan. En dan blijft het heel stil en heeft ze de ogen dicht. En dan zit ze zo om je aura heen te vegen. Dus dat is natuurlijk al een heel raar tafereel... om te zien dat iemand je net niet aanraakt... maar wel blijkbaar van alles schoon weet te maken. Dus dat sloeg ik gade, zeg maar. En uh, met één wenkbrauw omhoog van, mm -hmm, zal wel. Uh, en toen zegt ze ineens... Ja, uh, je moet uh, niet schrikken wat ik nu ga vertellen... Dus ik dacht, oh god, ik heb natuurlijk hele vieze velden. <lacht> Zul je altijd zien, krijgt ze het niet schoon. <lacht> dus, uh, nou, uh, zeg maar dan. Ja, nou, ik, ik zie dat je touw om je polsen hebt. Dus ik kijk natuurlijk meteen naar mijn polsen. Ik denk, touw om mijn polsen. en dus ik had wel een elastiekje om, namelijk. Een, een haarbandelastiekje, dus dat haalde ik meteen af. Zij zei, nee, ik bedoel niet zo'n touwtje. Ik bedoel een uh, touw uit een vorig leven. Dus toen begon er wel al iets bij me te dagen. Ik dacht, het is best wel een rare opmerking als je daar in zo'n stoel al behoorlijk ongemakkelijk zit te wezen. Ik knikte maar zo van, oh ja, ik snap wel waar je het over hebt. Maar ondertussen dacht ik natuurlijk, waar gaat dit naartoe? En toen zei ze, ja, want uh, ik zie eigenlijk ook vuur en een soort brandstapel bij je. Nou, en op dat moment, als ik een hoed had, had ik hem opgegeten, zeg maar. Want... Ik dacht, dit meen je niet dat iemand nu gaat bevestigen dat ik in Utrecht vermoord ben. Serieus, het bloed trok uit mijn gezicht weg. Ik dacht, dit meen je niet. En uh, toen heb ik heel beleefd, ben ik blijven zitten, maar het hart zat echt in mijn hoofd. Gewoon echt. Ik voelde overal die hartkloppingen in, in mijn hoofdpons. Ik denk, jee, hoe ga ik dit nou zo meteen ook tegen Sam zeggen? Maar, ja, hartstikke leuk, ben je een nieuwe vriendinnetje, maar ik heb wel een vorig leven gehad. Vind je dat erg? Ik heb in die stoel gezeten en ze heeft nog een aantal F-12 en H-13 schoongelapt. En toen ben ik die kamer uitgegaan. Ik was helemaal wit. Ik was kapot ook. Helemaal alsof iemand me lege zogen had gewoon. Helemaal op van de energie. Ik zag mijn vriend zitten en zei, jeetje, wat is met jou gebeurd? Ik zeg, ik ben heel erg moe. Ik moet heel even slapen. Toen heb ik daar in die stoel heb ik geslapen. En toen ik wakker werd... toen heb ik dat aan Sam verteld. Ja, je moeder had het over een brandstapel en over touw aan mijn handen. En ik weet zeker dat het eigenlijk klopt. Ik heb er nu wel heel even over nagedacht. Maar dit kon zij niet weten dat ik dat zelf altijd over mezelf heb geroepen. En dat het misschien toch wel waar is wat ik al die tijd heb gezegd. In plaats van dat je maar denkt van nou, het zal wel. Dus toen zei hij van nou ja... Sam is een enorme stier. Dus die is heel aards. Dus die gaat al lachen als hij een uh, tarotkaart ziet. Dus die had alsnog een beetje twijfels erbij. Maar dat vond ik wel lekker ook, hè, die twijfel nog. Want op het moment dat je het niet kan verklaren... dan wordt het ineens een beetje angstig. Dus die had... Uh, nou ja, ja... Ik weet het eigenlijk ook niet zo goed. Dat had hij ook nog nooit meegemaakt natuurlijk. Die dacht, oh god, ik stuur mijn vriendinnen naar mijn moeder. En ze komt er helemaal zo wit als een vader. Hoe komt ze naar buiten? Met een met een vorig leven. <lacht> dus dat was natuurlijk ook niet helemaal de bedoeling. Maar we hebben het maar gewoon heel even laten bezinken. En um... Kijk, het doel was natuurlijk in eerste instantie om dat eczeem weg te krijgen. En ja, uh, geloof het of niet, maar in de weken daarna was het eczeem op mijn onderarmen echt totaal verdwenen. Ik uh, moet je ook wel heel eerlijk zeggen dat ik sindsdien wel echt heel veel meer respect voor mijn schoonmoeder heb gekregen. dat is echt een ontzettend lief mens. Maar de, de, die hele business is natuurlijk heel uh, typisch. Maar uh, daar geloof ik nu wel in. Stiekem. Niet werf vertellen hoor. <lacht> Ja. Dit verhaal is waar gebeurd. Stay tuned. Moving down the highways of my life. Making sure. Wisely Brothers, Highways of My Life. En daarvoor het verhaal van Nikki T, Brandend Voorgevoel. De samenstelling en regie was in handen van Helmi Slinks. En meer bijzondere verhalen zijn iedere zondag te horen tussen 6 en 8 uur 's avonds op Radio 2. En vanaf september, dus iedere vrijdag op Radio 5. KRO's, ah, Nacht van het Goede Leven en uh, Carly Simon, Coming Around Again. Hoe ontstaat een liedje? En waar haalt de schrijver van een liedje zijn inspiratie vandaan? Alweer enige jaren geleden zond de KRO een serie uit... waarin liedjeschrijvers vertellen over een nummer die ze maakten. Eén daarvan is Stef Bos. Hij schreef Hilton Barcelona. Luister mee naar zijn verhaal over dit lied.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 Zij zit alleen, zij zijn van de luxe paard. Van een Spaanse hoerenstel. Hilton Barcelona, daar zitten mij zoveel kanten aan van hoe dat ontstaan. Dus er ontstaat. Uh, er is een impuls, een soort bevruchting, bevruchtingsmoment bij het maken van een liedje. Waarbij die twee celletjes bij elkaar komen. En dat gebeurde in, in het Hilton Hotel in Barcelona. Ik was uitgenodigd door een aantal mensen die daar een soort... Ja, het gaat iets met een platenfirma's te maken. En... Mijn eigen platenfirma zat er ook bij. Ze zei, heb je geen zin om een paar dagen langs te komen? Ik had daar niks te zoeken. Maar ik had wel zoiets van Barcelona als een leuke stad. En mijn ticket werd betaald. Dus de opportunist in mij kwam naar boven. En ik denk, ik ga het establishment hier eens gebruiken. En, dus ik naar het Hilton Hotel. En op een avond zitten we daar. En zag ik uh, in de lobby, uh, terwijl we aan de bar zaten met een paar mensen... zaten zo een paar van die klassehoeren zo in, de, in de lobby. En ineens begon een van die mannen zo: kijk, ze kijkt naar mij... En dacht ik van ja. Weet je, van, dat is ook niet moeilijk als je, als je een, een, een driedelig pak aan hebt. Hier en, en je haalt je creditcard en boven de kijken ze allemaal naar je. En, uh, maar het spel ontwikkelde zich een beetje. En ik voelde dat hij zo naïef was. dat hij echt dacht: van. Uh, ja, die, die, die vrouw vindt mij fantastisch, weet je. Dus ik ging s'avonds naar mijn uh, hotelkamer. en toen heb ik de eerste zinnen geschreven. Ik vergeet nooit meer dat ik uh, s ochtends beneden kwam. en dan Hans Kusters... mijn. Platenbaas liet uh, een aantal zinnen liet lezen. Zeg van, ik denk dat ik hier iets mee ga doen. Als ik het, het nummer probeer te analyseren achteraf... bijvoorbeeld uh, het stuk in die hotelkamer... toen ik voor de eerste keer uh, in een heel duur hotel logeerde... wat ik niet gewend was eigenlijk. Ik zat meestal in veel leukere, overigens, derde-rangs-hotelletjes... Derde uh, of uh, een, een halve ster... Toen ontdekte ik al dat er zo doorgaans in dat soort hotels... de hypocrisie van een, een bijbel in vier talen naast een bed... en een pornozender op televisie. Ik zei, wat wil je nou? Het, het leven is misschien wel zo in elkaar, zit wel zo in elkaar. Maar ik, ik, ik was toen misschien nog een beetje te rechtlijnig... en dat kon ik niet combineren. Maar dat zijn ook de drijfs, weet je, waaruit je schrijft. Zo. Dus een soort, soort verontwaardiging of het niet begrijpen... of de vraagstelling of het zoeken naar iets, dat zijn de... Biotopen van waaruit je schrijft. Dus dat moment, dat zit er bijvoorbeeld ook in, maar dat is van jaren daarvoor. Technisch gezien, en dat is wel grappig, en het schrijven van een tekst, daar krijg je zo ervaring in. Je vertrekt van een, een bezieling. Zo een... Ik had iets met dat onderwerp. Ik, bedoel, ik vond het zo'n zo tristesse om al die zakenmensen in dat hotel te zien zitten. De eenzaamheid daarvan. Het soort mislukt machodom wat zich daar manifesteert en zo. En en tegelijkertijd ook weten... Dat is, een, dat is een beetje onderdeel van de mannelijke psychologie. Dat is zo het opgeblazen, wat ook een hele schone, mooie kant heeft. Plus de tragiek die daarachter zit. Hij staat naar het plafond, de spanning is gebroken. Hij doet zijn ogen dicht, maar hij wordt wakker in een web. En daarna komt het schuldgevoel zijn kamer ingeslopen. Maar als redding ligt de Bijbel in vier talen naast zijn bed. Het schrijven van iets is Eerst letterlijk, weet je, je probeert zo het hotel te pakken, de sfeer te pakken... die zakenmensen die daar zitten. En dat is een worsteling. Gewoon. Dat, het eerste idee is er in je kop, het geraamte. En dan begint zo, zoals zo ze dat in Vlaanderen noemen... hard labeur, zo zweten en afzien... en schaven en trekken en doen en zinnen omkeren. En, ah, dat is, en daar kun je uren over babbelen. Dat is heel interessant, maar dat ga ik niet doen. Het tweede deel van het nummer is een walski. En het grappige is dat ik op een gegeven moment voelde in het nummer. Bouten we de Groot zei tegen mij: oh, Het zijn twee nummers. Ik zeg: Nee, voor mij niet. Want ik, het zijn voor mij twee verhalen die samenhangen. De ene kant is het uh, verhaal van die zakenman. Maar toen voelde ik ook dramatisch gezien: moet er nu iets gebeuren? Weet je, anders dan, ja, dan, dan zakt die pudding in elkaar. En dan, is het, dan komt er altijd bij mij een moment uh, zo dat het iets over mezelf vertelt ook. Dat er. Dat hele, dat hele tweede stuk, die, die Wals over Parijs in dat goedkope hotel, waar die man dan vroeger geweest is, dat heb ik meegemaakt. Eigenlijk het verhaal van de zakenman observeer ik. Maar het verhaaltje in de vals. Uh... En daar zit zo de, het verlangen ook terug daar naartoe in. Zo, weet je, van, dat je met je vriendinnen daar zit uh, op de Pigal in een Ranzig hotel waar de matrassen spreken nog in leven zijn, zo, hè? zo de beestjes. Maar wel. De essentie van het leven voelt zo. De heimbeen tijd, kamers op de hospidaal, een halve sterrenkraakend bed en de toiletten in de hand. Het was een leven zonder zorg, in een droom die nog bestaat. En een liefde, zoveel liefde, die je met een kus betaalt. Elton is voor mij zo'n nummer waar zoveel, waar ik ook heel veel van geleerd heb. Omdat dat voor mij de eerste keer was dat ik. Probeerde iets episch te schrijven. Wat ik episch noem in de zin van. wat universeler is dan dat het alleen over mezelf gaat. Dat stukje Als hij op bed ligt en een schuldgevoel krijgt. is heel moralistisch. En ik weet niet of ik dat nu ook nog zo zou schrijven. Maar dat is het leuke van het leven. Weet je, je denkt in verschillende fases, denk je anders. Op een bepaalde manier sta ik er nog steeds achter. De hypocrisie namelijk. Van, ik bedoel, naar de hoeren gaan, daar heb ik geen enkel probleem mee. Dat is ook voor mij geen zielig beroep. Sommige motieven kunnen soms wel zielig zijn, zo, maar dat is een naar de dokter gaan. Ik heb het één keer in mijn leven gedaan. Nou, het was een absoluut fiasco, maar gewoon om te weten wat de handelingen zijn. Dus daar is voor mij is moreel gezien niks mis aan. Maar uh, wel, en, en daar sta ik me wel steeds achter... het doen alsof uh, uh, wel thuiskomen en zeggen hoe je kinderen opgevoed moeten worden... Maar dan de kat in het donker hebben. Ik hou van absolute openheid. Zo, als ik zoiets zou doen, en ik kan het met mijn hand op mijn hart zeggen dat ik het nooit gedaan heb. Als ik iets zou doen, dan moet ik dat tegen mijn uh, vriendin zeggen die ik op dat moment heb. Want ze lezen het sowieso van mijn kop af. Dus ik ben het dus daarom... Nou, misschien zit er ook een eigen frustratie achter dat ik het niet zo snel zou durven bij wijze van spreken. Maar de, de, het, het schuldgevoel kan ik me wel voorstellen als je in zo'n situatie terechtkomt. Maar in het nummer is het een beetje...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 Dit is het huis waar de heimwege woont. Dit is het huis waar de bij woont. Zie ze lopen hier die mannen, kleurloos tussen koud en warm. Met hun zwarte achtertassen, met hun ziel onder hun arm. In dit hotel regeert de leugen, hier is de tederheid ontroond. Dit is het huis waar de bij woont. Heel Tom Barcelona en daarvoor het verhaal achter deze plaat, verteld door Stef Bos zelf... It is Macy Gray and Erica Badu, Sweet Baby. Many times I've been told that I should go, but they don't know what we got, baby. They may not see the love in you, but love I do. And I'll stay right here, mm. sweet, sweet. Het hele uur draaien we hoogtepunt uit KRO-programma's, KRO-radioprogramma's en deze mag er ook zijn. Komt niet uit een radioprogramma, maar is wel van de soundtrack van uh, Puberuil, tv-programma van de KRO. Sweet Baby Macy Gray. Een programma dat helaas niet meer bestaat... maar gelukkig een prachtige erfenis aan mooie interviews heeft achtergelaten... is Karo's Voor een Nacht. Mark Stakenburg sprak tot september vorig jaar iedere zondag op maandagnacht... met een gast over het leven, over wat zijn drijfveren waren... en over zijn verwachtingen van de toekomst. Een van die gasten was op 29 september 2008, illusionist Hans Klok. Momenteel zat hij met een zinderende show in Carré in Amsterdam... en gisteren was hij nog jurylid bij de Canal Parade van de Gay Pride in Amsterdam. En bijna drie jaar geleden was hij dus de gast in Voor één Nacht. Een programma dat altijd vlak na middernacht werd uitgezonden. En Mark Stakenburg vroeg Hans Klok... wat hij normaal gesproken altijd rond die tijd doet. Nou, ik, ik ben natuurlijk ook nog iemand van de nachtclubs optredens. Dus ik treed ook nog wel eens s nachts op, alleen de laatste tijd niet meer zoveel. Dat hele circuit van cabarets en nachtclubs is een beetje verdwenen. Vroeger had je in Amsterdam had je een paar hele clubs waar je dus kon optreden. Die tijd heb ik al niet meer meegemaakt, maar in het buitenland heb ik dus in nachtclubs opgetreden. Uh, nou, dit is wel meer het, uh, het kroeguurtje eigenlijk. Ja. Daar ben ik wel van. <laughs> ik hou wel <op> een <laughs> beetje gezellig uit. Het optreden is voorbij. dan mag ontspannen worden. We gaan de kroeg in. Ja, dat is wel een beetje een... een nou, niet een nadeel. Dat is het een hele leuke van dit beroep. Maar het brengt zoveel spanning met zich mee. Je bent al zo blij dat het weer gelukt is. Mensen kijken naar mij toch met andere ogen... als dat ze naar een zanger kijken. En bij een zanger hoop je dat je mooi zingt. En bij Hans Klok hoop je dat hij een fout maakt. <laughs> dus er is een soort negatieve... Energie, en die moet ik altijd maar weer overwinnen. Want uiteindelijk bedrieg ik de mensen, dus eigenlijk houden ze helemaal niet van mij. Maar omdat je het dan weer zo goed doet, vergeef ze het je, en is het entertainment. Uh, maar het houdt dus wel in, na afloop jaar, oh gelukkig, uh, pff, En uh, even een biertje, en dan nog eentje. Dat is ook en, wel weer gevaarlijk, of niet? Om, uh, dan, uh... Ja, ik bent, uh, uh, uh, als je illusionist bent, of <laughs> denk artiest, dan ben je bijna al, al, automatisch ook alcoholist. Het, het heeft er toch een beetje mee te maken. Terwijl je ook wel weer als een topsporter leeft. Ja, hou je echt uh, serieus van bier, zou ik maar zeggen? Ja, het is altijd wel de manier om even af te blussen. En het is natuurlijk ook zo, als je een optreden hebt gehad... dan heb je zo, uh, zoveel adrenaline komt er in je los. Mm -hmm. Dan uh, kun je bijvoorbeeld ook niet slapen, weet je. Ik kan wel naar huis gaan na een optreden. Als ik uh, zeg maar om elf uur klaar ben met een optreden in het theater... ga ik naar huis, maar dan kan ik gewoon niet voor drie uur gaan, gaan slapen. Je moet eventjes weer op de aarde komen, toch? Ja, precies. Zo werkt dat met mensen die op een podium hebben gestaan. Nou, We gaan het klokje rond, we gaan tot, uh, tot één uur. Ik ga eens kijken of ik een beetje de rookgordijnen rond jouw persoon... misschien kan wegblazen hier en daar. Want dat hoort ook wel bij een illusionist, toch? Een zekere vorm van geheimzinnigheid en, en van, van geheimen misschien wel? Uh, ja, aan nee, de ene kant natuurlijk wel. Alles wat ik doe is geheim... Uh... Dat is ook heel raar, want ik, ik kan nooit met collega's he, praten daarover. Want zelfs met mijn collega's, voor mijn collega's, andere gogen en illusionisten, hou ik dingen geheim. Dingen die je zelf ontwikkelt of zelf bedacht hebt. Dus um, het is een rare wereld in dat uh, opzicht. En ook voor het publiek blijf je altijd wel een mysterie. Maar ik denk dat in Nederland, ik ben toch wel, ik denk dat ik wel heel erg bij de... Hij het meubilair hoor zeg maar. Dat is <laughs> vrij toenadebaar. Inmiddels wel, zeker. Ja. Uh, ja, wij praten natuurlijk voor de radio over zoiets visueels... als goochelen, als ja. uh, wat jij doet. Dat, dat is merkwaardig. Zou, zou je iets kunnen voorstellen dat jij een soort van truc met geluid... ooit zou, zou kunnen verzinnen? Is, is nou, ik heb er nooit zo heel erg goed over nagedacht. Het hele uh, medium radio gaat mij altijd een beetje voorbij. Weet je? En al mijn uh, collega-artiesten gaan natuurlijk alle radio's af... met een nieuwe cd te promoten. Ja, wat ik doe is heel visueel, dus je kan er wel over praten. Dus Dit is een van de weinige radio-interviews. Uh, want gemiddeld elk programma wat ik doe voor televisie... mensen vragen natuurlijk ook altijd, doe eens wat. Want dat is natuurlijk ook leuk als je een illusionist uitnodigt... dan laat hij iets zien wat, je, wat niet kan, wat je niet kan bevatten. Doen we eens wat op de radio? Ja, nee, dat, dat, dat, ik zou niet weten hoe ik dat zou moeten doen. Nee, ik ook niet. Ja, dat, dat is ook wel weer relaxed, weet je. <laughs> Misschien kun je wat doen en dat ik dan roep... Ah, oh, ja. <laughs> dat is een mooie illusie. Ja, precies. Maar ja, dan kunnen mensen ook denken... dat ik je net 100 euro over de tafel gegeven <laughs> heb. Ik kan het proberen. <laughs> om onze gasten wat beter te leren kennen... vinden we het ook altijd leuk om ze een keuze voor te leggen. Als je er één ja. zou willen kiezen van deze twee... en daar, daar een korte uitleg zou bij okay. uh, geven. Ja? Siegfried of Roy? Uh, Siegfried. Want? Nou, uh, A lijken we erg op elkaar, maar dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat, ja, dat is gewoon zo. Uh, Siegfried was natuurlijk eigenlijk de goochelaar van de twee. Roy was meer de assistent... Niet, dat bedoel ik niet denigreerend, maar die was meer het leidend voorwerp. Die werd zeg maar doorgezaagd. En Roy is heel erg een dierenmens. En die is alleen maar, dat was natuurlijk een, of is een geweldige dierentrainer. Wat hem uiteindelijk bijna fataal is geworden. Ja, maar met Roy heb je dus helemaal... Hij ja, is aangevallen door een tijger en zit nu in een rolstoel. Kan ook nooit meer optreden. Ja. Maar het is ook een, dat is eigenlijk iemand waar je als mensen geen contact mee krijgt. Want die is helemaal gefocust op dieren. Duif of tijger? Uh, dan kies ik voor een duif. Ik heb uh, in het verleden ooit één seizoen in circus gewerkt met een tijger. En dat is niet echt mijn ding. Want een tijger is toch een wild dier en wil eigenlijk maar één ding. En dat is jou opeten. Daar ben je niet voor. Nee. nee. Uh, Char of Jomanda? Uh, Jomanda. Jomanda is een ex-assistenten. Van een goochelaar, van John Elfrink. Ja, John Elfrink is een collega van mij uit Haarlem. En daar was zij uh, korte periode assistent van. in een heel ver verleden. En daar komt ze ook heel eerlijk vooruit. Dus we zijn eigenlijk collega's. Maar heeft het dan toch iets met elkaar te maken, het medium uh, en, en wat jij doet? Uh, ik denk dat het met uh, Jomande meer is dat zij eigenlijk ook wel een goede entertainer is. Uh, niks te nadeel over haar krachten of iets, want daar weet ik te weinig van. Uh, maar ze kan natuurlijk een hele goede. Een, een grote zaal kan zij makkelijk bespelen. Dus daar moet je toch wel entertainer voor zijn. Dat van Char gaat me dan een beetje te ver. En daar ben ik ook honderd keer voor gevraagd. Wat natuurlijk, omdat mijn vader is overleden. Mijn, Grote motor achter Hans Klok. Mm -hmm. En daar ben ik dus met die achterliggende gedachten vaak voor sjouw gevraagd. Maar ik vind dat zoiets... Uh, het opzoeken van geest en zo. dat uh, uh, Ik geloof dat wel. Maar als overleden mensen dat willen, dan doen zij dat wel. Dan hoef je ze niet, hun niet op te zoeken. eigenlijk En ik vind dat dat ook niet op televisie moet. Maar mm, je gelooft het wel. Oh zeker, ja. Heb je nog contact met je vader? Nee, ik heb voor mijn gevoel wel. Maar... Uh, Nee, niet zozeer dat ik met hem zou kunnen praten. Nee, op welke manier dan wel? Nou, ik heb een keer gehad dat ik uh, een hand voelde op mijn, toen was hij net overleden, voelde ik een hand op mijn voorhoofd. Toen werd ik wakker, toen dacht ik, dat kan helemaal niet. En toen deed ik mijn ogen dicht en toen voelde ik het op dat moment weer gewoon. Dus ja, ik denk dat mijn vader... Ik geloof dat mijn vader altijd bij me is, omdat we zo'n sterke band hebben gehad. En dat... Uh, ik geloof ook wel dat je na je dood... dat je ziel doorgaat. Alleen, dat kunnen wij allemaal niet bevatten. Wij, wij hebben dat zintuig daar niet voor. We komen nog te spreken over je vader. Wereldberoemd of de beste illusionist van de wereld? Beste illusionist van de hele wereld. Ja, want wil dat beroemd zijn is in principe ook weer niks. Ik heb natuurlijk een half jaar uh, in VK gezeten, opgetreden. Ik zat er negen maanden, drie maanden voorbereiden, zes maanden optreden. En ik heb natuurlijk, doordat ik met Pamela Anderson al, elke avond optrad, gezien dat roem niks is. Uh, dat is haar enige ding. En ik, Die vrouw is erg intelligent. Die heeft natuurlijk ja, met een paar enorme borsten... is ze wereldberoemd geworden en nog steeds. Dat is heel knap. Uh, maar aan de andere kant is dat ook niks. Terwijl ik gewoon een ambacht heb. Ik geniet van het ambacht. Ik zou dat ook doen als ik er niet bekend mee zou zijn geworden. Ik ken heel veel goede artiesten die niet bekend zijn. En ik ken hele beroemde artiesten... waarvan ik vraag of het woord artiest... als ik naar Britney Spears kijk, vind ik dat een groot woord. Ja. We hebben het over Las Vegas, we hebben het over de wereld van de illusie, we hebben het over de gast van vannacht, Hans Klok. Uh, even helemaal terug naar dat je tien was. Ja. Jij krijgt een googeldoos. Ja. Jij opent die googeldoos. Ja. En je bent betoverd. Ja. Wat was het dat jou betoverde op dat moment? Uh, betoverde me gewoon dat. dat uh... En nog steeds heb ik dat als ik een goede goochelaar zie of een goede illusionist, dat ik iets zie wat ik eigenlijk niet kan begrijpen. En tegenwoordig weet ik dan 99% hoe dat allemaal werkt. En dat is eigenlijk helemaal niet leuk. Want het is gewoon heel leuk om iets te zien... wat, wat eigenlijk lijkt op bovennatuurlijk. Want ieder mens wil vliegen en ieder mens wil eigenlijk af en toe... denk je, nou, ik wil, zou mijn hoofd even eraf willen halen... en er weer een ander hoofd opzetten. Het is een wens van ieder mens. Maar het kan allemaal niet. En je kan jezelf niet onzichtbaar maken. En op hoeveel verjaardagen heb je dat wel eens niet? Dat je denkt, nu, hup, weg. En dan, dus, dus, dus wij doen maar alsof, weet je, ja. een, een goede toch Een soort, illusionist is een soort acteur die doet alsof hij kan toveren. Dat is ook wel, wel jammer eigenlijk, want de echte magie voor jou is er dan helemaal vanaf. Het is weet... een desillusie, ja. is een desillusie. Maar was dat dan als jongetje van tien ook niet dat je dacht van... oh? Zo'n eenvoudige goocheltruc waar ik zo ja. met grote jongens ogen naar heb staan kijken. Eigenlijk is het helemaal niks. Dat, dat is ook wel weer een teleurstelling dan of niet? Ja, maar ik vind het wel weer heel erg leuk om andere mensen in zo'n wonder te laten geloven. Daar geniet ik wel van. Ik vind het altijd wel erg leuk als ik mensen zie kijken en dat ze gewoon echt niet snappen. Want dat is wel een hele leuke... Ik zie wel eens mensen met hun hand voor hun gezicht. Hoe kan dat nou, weet je? Dat vind ik zo leuk. <laughs> Doe je het daarvoor? Doe je de tafel Zeg je? Doe je het daarvoor om mensen te ja. verwonderen? Nou ja, ja eigenlijk wel. Ja. Dat vind ik erg leuk. Ja, en ik ik treed gewoon zelf erg graag op. Ik vind het heel leuk om op te treden. Mm -hmm. Wat voor een jongetje was jij? Tien jaar, je gaat met een goocheldoos. Je wordt daar heel fanatiek in. Je bent daar ja. uren en uren mee bezig. Wat voor een jongen was je dan? Ging je ook nog wel eens voetballen, of hoe, hoe zat dat? Nou, ik was niet zo van het sporten. Dat is, is, is, is iets sporten heb ik echt nou, nog ik later ontdekt. Uh, ik was natuurlijk heel erg op mijn kamertje opgesloten. Uh, en daar had ik ook echt een stuk karton opgeplakt... van geheim en verboden te betreden. Want daar stond de goocheldoos en mijn eerste repertoire... en dingetjes die ik in feestwinkeltjes kocht en mijn spelkaarten. En ik stond altijd voor de spiegel te oefenen. Want vooral die vingervlugheid, hè, dus dat... Manipulatie noemen wij dat, de kunst van het manipuleren. Je noemt toch ook wel eens als je iemand manipuleert dat je iemand manoeuvreert in een bepaalde situatie. Maar in ons vak betekent het dat je gewoon vingervlug bent. Nou, dat is, daar heb je geen requisite voor nodig. Daar heb je munten voor nodig of een spelkaart. En dan moet je gewoon eindeloos voor de spiegel. Dat je een heel spelkaart in je handen hebt, terwijl niemand ze meer kan zien. Dus die heb je dan ergens erachter, of weet ik veel in je mouw. Ik ga nu de luisteraars op het keer spoor voorbrengen. Maar dat is pure techniek en dat moet je gewoon oefenen. Maar hoeveel uren per dag was je daarmee bezig? Ach, de hele dag. De hele dag. Ik, heb ook, ben, ik, heb, ik ben ook nooit naar school gegaan. Uh, ik heb al de lagere school afgemaakt. in twee jaar maaf, maar Toen vond ik het te goed. Maar zei je moeder dan niet van, joh, ga nou eens naar buiten een keertje met die jongens <lacht> nee, spelen? Nee, want mijn moeder had ook een bloedwekelaar school. Maar, dus, dus zij was een slechte uh, inspirator voor school. Maar mijn vader wilde natuurlijk wel uh, dat ik school afmaakte. Maar ik was wel zo serieus. Je moet je voorstellen, als een kind dat de hele dag piano speelt, weet je ook dat hij pianist wordt. Mm -hmm. Alleen goochelaar of illusionist, dat is toch wel onzeker, weet je? Want dan denk je, waar komt bekende terecht? Wordt hij later een nachtclubartiest of komt hij in circussen? Ja, ik bedoel, ik had zoiets van, ja, ik word beroemd en het gaat me allemaal lukken. En, uh, maar maar, ik maar wel... omdat ik zo serieus was, mm -hmm. had ik wel steun van mijn ouders. Maar het is ook wel weer eenzaam. Als jij maar altijd in dat jongenskamertje bent, ja. bent met die kaarten en die spiegels en of je het goed doet. het, ja. is, het is ook eenzaam, toch? Ja, in maar de... het, het, het, het is ook wel eenzaam dan. Uh, uh, nog steeds eigenlijk, want je bent er toch ja, waar doe je het allemaal voor, weet je? Je bent zo bezig om nog meer beroemder te worden... en nog een betere truc te bedenken en nog sneller. En op een gegeven moment wordt het ook een soort race tegen jezelf. Ook nu, ik word volgend jaar veertig, denk ik, oh, weet je... Hoe haal ik dat nog vol? <laughs> je bent er al 30 jaar mee bezig. Ja. Jouw vader die raakte betrokken bij jou. Ja. Uh, ja, wat eerst een hobby was en later je professie werd. Hoe is dat ontstaan, die betrokkenheid? Nou, mijn vader, ik, waar, mijn broer en ik hadden gewoon een hele leuke vader. Of, en ook een hele leuke moeder. En, um... Ja, mijn vader bedoel, die, was ook, die stimuleerde ook mijn broer Wouter heel erg met uh, die voetbalde. Dus mijn vader stond elke zondag op het voetbalveld. En ik goochelde en dat vond hij ook wel weer leuk. En aangezien mijn vader heel technisch was, dus, ja, dan ging, ging hij zich daarin verdiepen. En hij had er gelijk een soort iets mee. Hij was ook gelijk helemaal besmet met het goochelvirus. En vond het helemaal leuk. En uh, dat begon natuurlijk met... Helpen trucs maken, een goocheltafeltje maken. Dus op het Waterloopplein. daar haalde je zo'n oude uh, oude tv-standaard. Zo'n zilver ding met wieltjes waar je een tv vroeger op zette. Nou, dan maakte mijn vader dan weer een tafelblad op. En dat was dan de goocheltafel. En mijn tante die naaide dan weer van een stuk fluweel een kostuum. <laughs> en, uh, ja, hij mijn, was heel mijn, handig. Mijn vader was heel handig. En uh, die hielp trucs. Maar heeft, heeft hij ook later in zijn leven. Hij heeft echt ook trucs bedacht. Ik had een keer uh, moest ik voor een automerk een auto laten verschijnen. En ik had geen idee hoe ik dat nou weer moest doen. En mijn vader kwam met de oplossing. Dat is trouwens ook de duurste truc die ik ooit gedaan heb. Uh, maar goed, dat maakte allemaal niet uit. Want het was voor, uh, het was voor een commercieel doel. Uh, dus, uh, maar, maar, en mijn vader was ook degene die me leerde om groot te denken. Die ook zei: van Nou, als je illusionist wil worden, hè, dan moet je grote trucs hebben. Maar je moet ook een assistent hebben. Nou, dat begreep ik nog wel. Maar je, ik begreep helemaal niet dat je ook technici moest hebben: mensen die je spullen helpen sjouwen, mensen die het in elkaar zetten, helpen in elkaar zetten. Dat je ook een uh, vrachtwagenchauffeur nodig hebt, maar je moet ook een vrachtwagen hebben. En je moet ook een opslagplaats hebben. En voor je het weet, heb je een miljoenenbedrijf. En mijn vader, die dacht groot, was eigenlijk een soort Joop van een in het klein. Ja. En uh, uh, ja, die kwamen over overeen, zeg maar. Maar goed, dan wordt het allemaal professioneler en professioneler. Jij wordt beter ja. en beter. Kon jouw vader daarin mee? Ja, mijn vader ging er absoluut in mee. Want we hadden natuurlijk... Mijn vader, uh, die managed het, zeg maar, het bedrijf. He, die stopte met zijn eigen werk en hij managed het bedrijf. Maar daarnaast hadden we ook heel veel managers, en nog steeds... die, uh, die, die mij verkopen. Dat, mijn vader sprak zeg maar, niet rechtstreeks met een klant die mij boekte. Daar hadden we dan weer mensen voor... Andere mensen voor aangenomen. Ja. Op een gegeven moment ging je naar Joop van der Ende. Had jouw vader die stap ook kunnen maken? Had je gewild dat jouw vader die stap met jou had gemaakt? Om ook in dat ja, bedrijf... Ik, ik vind het wel jammer dat hij dat niet heeft meegemaakt. Ik denk dat hij er wel trots op zou geweest zijn. En um, ja, mijn vader was wel van groot denken. Dus ik denk dat hij er wel mee eens is geweest. Ja, want hij is overleden in 2002. 2002, ja. ja. Zes jaar geleden. Het leven moet geleefd worden uh, en, en het leven staat in, de uh, in het teken van de ambitie. Het teken van de ambitie, absoluut, ja. Maar hoe ver ga je daarin? V vertel het me nog een keer. Hoe, hoe ver gaat je ambitie? Hoe, ja, ik ben uh, gewoon heel ambitieus. Ik kan altijd uh, uh, heel vaak spreek ik jeugd en dan zeg ik wat ga je doen? Ja, weet het niet? Nou, Daar ga ik nog uh, gaan, gaan ze dat maar studeren. Uh, nee, jouw ambitie. Hoe uh, mijn gaat... ambitie. Ja, mijn, ja, nou ja, gewoon de allerbeste illusionist ter wereld worden. En dat zit Ten erin. Koste van wat? Dat kostte voor wat? Ten koste van, Ja, ik heb ook een heel leuk privéleven wel. Maar ik ga natuurlijk wel... Kijk, zoals nu ga ik elf maanden naar China. Daar ga ik niet over nadenken of ik dat wel wil. Nou, heb ik natuurlijk ook wel weer makkelijk praten. Want als je natuurlijk een gezin hebt met kinderen en zo... Dan zijn het natuurlijk allemaal wel dingen die... Uh, ja, dan kan papa niet zo, zo, zo makkelijk elf maanden naar de Chinees. Of naar China. <lacht> maar ja. maar uh, ja, uh, ja, ik ben wel heel ambitieus. Ja. Maar dat moet je ook wel zijn. Ja, ik, ik, daar leef ik echt voor. Ik vind het... Het heeft me ook wel veel gebracht. Ik, heb, ik, heb, ik ben echt blij met wat ik doe. Ik, elke, ik geniet er altijd van. denk, je ja, het te gek dat ik dit mag doen. He, count your blessings. Ik ben daar dankbaar voor. En ik denk, ja... Ja, ik, ik, heb, uh, ik heb echt met Nina Simone en met Madonna opgetreden met iedereen. Half jaar in Vegas nu gestaan. En dan nog denk ik steeds: dit is nog maar het begin. En ik denk dat ja, het is wel leuk om van dingen te dromen en het dan proberen waar te maken. Het hoeft niet eens altijd met je vak te maken te hebben. Het kan ook privévlak of iets. Maar bij mij gaat het dan voornamelijk om. Ja,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 So Het is een nummer waar je zelfs om vier uur ochtends helemaal vrolijk van wordt. Laura Janssen, Wicked World. Zover het uh, tweede uur van Caro's uh, Nacht van het Goede Leven. Zometeen een uh, nieuw uur en dan gaan we weer uh, met Jan-Willem Wild uh, praten. Over veel muziek. Hij heeft een, zijn laptop weer meegenomen. En uh, hij schuift aan en draait vanuit zijn laptop. Allerlei dingen. De hele fonotheek is weer meegenomen. Maar dat pas na de klok van vier uur. Na het nieuws van vier uur. Graag tot zometeen.